12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De nieuwe paus spreekt zegen uit voor stad en wereld. De voetbalwedstrijd eindigt in een massale vechtpartij. En Espelo klaar voor paasvuur. Het weer in het noorden en later ook in het oosten en enkele sneeuwbui. Op veel plaatsen droog en af en toe zon. Het wordt 4 tot 5 graden. Morgen, tweede paasdag, overal droog en volop zon. Blijft wel koud en later in de week meer bewolking. Paus Franciscus heeft vanmorgen in Rome zijn eerste paasmis opgedragen. Na de mis maakte hij in zijn open pausmobiel een rondrit over het Sint-Pietersplein. Zo dadelijk zal hij het Urbi et Orbi uitspreken... de zegen voor de stad Rome en voor de wereld. Vele tienduizenden gelovigen verzamelden zich al vroeg op het Sint-Pietersplein. De paus zal dadelijk die mensen toespreken vanaf het balkon van de Sint-Pieter. Een volgepakt Sint-Pietersplein. De paus is er nog niet. Um, hij zal dan, voordat hij de zegen voor de stad en de wereld geeft... eerst in vele talen mensen een zalig Pasen wensen. En misschien ook wel bedanken voor de bloemen. Twee weken geleden werd Franciscus gekozen... tot opvolger van Benedictus XVI... die vrijwillig terugtrad om gezondheidsredenen. En ik zei het al, het plein is versierd met bloemen uit Nederland. Er staan vooral veel narcissen, hyacinten in geel en wit. En eh, na de, eh, als de pauze dus eenmaal op het balkon is en hij komt er nu aan... dan gaat het beginnen. En ik denk dat we voor een tien minuten de zegen misschien nog even mee kunnen pikken. Anders later om één uur meer hierover. In het noorden van Frankrijk zijn bij twee branden gisteravond... acht mensen om het leven gekomen, onder wie vijf kinderen. In Saint-Quentin kwamen vijf kinderen uit de gezin om bij een woningbrand. De vader van de kinderen bevond zich toen op de eerste verdieping. Hij sprong uit het raam en alarmeerde de hulpdiensten. De brandweer was snel ter plaatse... maar kon de vijf kinderen tussen de twee en tien jaar oud niet meer redden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend... maar volgens de brandweer is er geen sprake van brandstichting. De andere brand in Frankrijk was in een flatgebouw in Parijs... Daar kwamen drie mensen om het leven. Vier anderen raakten zwaar gewond. 29 bewoners raakten daar licht gewond. Volgens getuigen hadden bewoners ruzie met elkaar en is er een brandbom gegooid. In Langeboom in Brabant is een voetbalwedstrijd gisteren uitgelopen op een vechtpartij. De voorzitter van de thuisklub, SCS Langeboom, Wil Frenken. Wat is er gebeurd? Nou, we speelden gisteravond een competitiewedstrijd. Het was... Uh tot bijna aan het einde een bijzonder sportieve wedstrijd... waar geen aanleiding was tot uh, enige calamiteiten vatten ook. Totdat uh, drie minuten voor het einde van de wedstrijd... een tegenstander van ons, uh, een speler van ons... Uh, onderuit haalde en daardoor direct rood kreeg van de scheidsrechter. En toen hij dat zag, draaide hij zich om... en gaf de speler van ons die op de grond lag... een trap op zijn hoofd. Waardoor er uh, ja, natuurlijk de nodige consternatie ontstond, de nodige duw- en trekwerk, wat uh, maar heel kort geduurd heeft. En uh, de gemoedigen waren vrij snel gesust. Iedereen naar het kleedlokaal uh, en na een kwartiertje werd de uh, wedstrijd hervat. Uh, het was twee of drie minuten voor het einde van de wedstrijd. Wilde de scheidsrechter de wedstrijd hervatten? Maar uh, een speler die rood had gekregen, uh, wilde de scheidsrechter uh, verhaal halen bij de scheidsrechter waardoor de wedstrijd definitief gestaakt werd. Heeft u er een verklaring voor dat deze wedstrijd zo uit de hand liep? Uh, helemaal niet, want uh, er was geen enkele aanleiding in de wedstrijd. Uh, het is een, uh, een persoon die uh, gewoon zijn stand verliest... en een aantal mensen uh, meezuigt in, uh, in, de, in het gebeuren. Maar dan heeft u het ook over het publiek dat mee ging doen? Nou, dat was heel beperkt Er zijn natuurlijk, want... Uh, Mensen die zien dat iemand op zijn hoofd getrapt wordt van onze vereniging, ja, die springen er natuurlijk tussen en dan wordt het een duurend trekpartij. Maar van een massale vechtpartij was dus geen sprake. Hoe is het met die speler die tegen zijn hoofd is gesloed? Dat, dat is goed. Hij heeft wat kneuzingen aan zijn hoofd, maar hij is verder uh, goed in orde. Dus geen, uh, geen nare gevolgen in ieder geval. Uh, hebt u dit soort dingen eerder meegemaakt bij uw club? Nee. 16 jaar voorzitter bij de vereniging. En dit is toch wel een excess wat ik tot op heden nog niet meegemaakt heb. Uh, doet u aangifte als club? We hebben gisteravond gelijk... toen het gebeurde, de politie gebeld. Die waren ook uh, na een twintigtal minuten ter plaatse... Uh, we hebben het verbaal op laten nemen. Wat getuigen zijn er gehoord. Uh, we hebben de excessenlijn van de KNVB uh, gebeld... die ook gelijk uh, onze hulp geboden heeft. En uh, ja... Uh, dat is nu eigenlijk afwachten op uh, ja, de gevolgen van het een en ander. Frenke, ik dank heb wel. ook contact gehad met de voorzitter van de vereniging waar wij tegen speelden. En die betreuren het uh, gebeuren natuurlijk ook en distancieren zich van, uh, van, van het gebeuren. Het zijn personen die dit gedaan hebben en het is niet een club, denk ik, die we in een kwaad daglicht moeten stellen. Dus, uh, nee. ja. Is de betrokken aangehouden eigenlijk? Die schopte? aangehouden, want toen de politie uh, ter plaatse was, de politie heeft dat ook niet uh, geprobeerd, maar die mensen waren ook al vrij snel van het sportpark verdwenen, maar ja, de identiteit is natuurlijk bekend bij de politie. Meneer Frenke, dank u wel voor deze toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Gert Kruk. Op een vakantiepark in Eigenhorst en Overijssel is een bungalow door brand verwoest. Het is een huisje van een SM-meesteres die op het park ook een omstreden huisje voor SM-liefhebbers verhuurt. Er is veel weerstand van andere huiseigenaren tegen de verhuur. Die zien dat niet zitten. En de verhuurster denkt dat het vuur in haar chalet is aangestoken. Maar dan heeft de brandstichter het verkeerde huis in brand gestoken. Die bungalow is totaal verwoest. Niemand raakte gewond. Ook de politie sluit brandstichting niet uit. Op het park staan zo'n 70 huisjes. Feesp, feest in Esperlo want het paasvuur gaat door. Arjan Stevens, een van de bouwers, een wereldrecord zoals vorig jaar. Gaat het vanavond niet worden, hè? Um, het gaat niet zo... Uh, het waait wel daar in volgens mij. Um, als je een beetje uit de wind gaat staan, dan kunnen we elkaar misschien beter verstaan. Ik zei net, een paasvuur gaat door, maar niet zo groot als vorig jaar. Het wordt niet een record. Nee, dat klopt. Uh, we waren sowieso niet van plan om een record te bouwen. Maar we waren wel een uh, ja, flinke grote bult. Uh, hadden we al uh, staan, zeg maar. En, uh, maar kregen we van de gemeente te horen dat we uh, die niet af mochten bouwen. En uh, dat het feestje niet doorging. Ja, jullie hadden 2000 kuub niet willen zetten. Het worden er 500. He? Gewoon het hout weggehaald? Ja. Uh, nee, we hebben het hout gewoon uh, aan de bult laten zitten. En we hadden nog uh, een hele stapel hout uh, die we nog niet op de grote bult hadden gegooid. En met dat hout hebben wij een nieuw paasuur gebouwd. Vijf meter van het oude paasuur. En uh, die voldoet wel aan de regels van de gemeente. Want op de plek waar het grote vuur moest komen, eigenlijk was de gevaarlijk vanwege de droogte en kans op brand? Ja, uh, de, de wind die stond uh, niet zo erg gunstig. Ja, inderdaad vanwege de droogte. We hebben korte oranje gekregen en uh, ja, daarmee heeft uh, de gemeente besloten dat het niet aan mocht. Het is traditie in Espolo paas vuur. Uh, wat, is, wat is de lol ervan eigenlijk? Uh, ja, het is, het is bij ons echt iets wat van vader op zoon wordt doorgegeven. En je doet het ja, vanaf je twaalfde of zo al... En, uh, dan ga je met de grote jongens mee en dan, uh, zoals nu, ik ben twintig en dan, dan regel je het allemaal een beetje. En het, op zich, uh, het is altijd heel gezellig en uh, ja, we doen het met plezier. En dat vuur is prachtig natuurlijk. Het klinkt alsof de brand al uh, bezig is, maar ik zeg, het vuur is prachtig. Volgens mij... Uh, ja, hij hoort me niet meer. Ik denk dat we laten wel horen hoe het is afgelopen in Espeloo. In ieder geval vanmiddag gaat het vuur in de houtstapel daar voor het paasvuur. Dankjewel. Bij een helikopterongeluk in het Krugepark in Zuid-Afrika... zijn alle vijf inzitten om het leven gekomen. De slachtoffers zijn militairen. Ze waren bezig met een patrouillevlucht om stropers op te sporen. In het Krugepark wordt veel illegaal gejaagd, vooral op neushoorns. Waardoor de helikopter is neergestort, is niet duidelijk. De renners zijn al bijna twee uur onderweg voor de wielerklassieker De Ronde van Vlaanderen. Geo Lippens, hoe heeft de koers zich in de eerste uur ontwikkeld? Uh, nerveus. Uh, peloton is op dit moment nog bij elkaar. We hebben heel even een kopgroepje gehad. Met één renner van Vakantse Leiden bij. Chris Boekmans, de sprinter. Maar die kopgroep is snel alweer ingelopen. Maar het grote nieuws van die eerste twee uur van de Ronde van Vlaanderen... is toch wel het afstappen van Tom Bonen. Hij kwam na een kilometer of 19 kwam die ten val. Nog voordat ze dus kilometer 20 bereikte. Een, uh, ja, een val alleen. Uh, zonder al te veel mensen eromheen. Hij lag in de berm van de weg. En je zag meteen dat het uh, niet goed was. Bonen zwaar geraakt aan zijn uh, Heup. Uh, hij was een week geleden in Gent-Wevelgem. Is hij ook al gevallen. Toen kwam hij in aanraking met een stoeprandje. En uh, daar blesseerde hij zijn knie. Kon hij wel nog uh, even verder. Maar stapte toen af uit voorzorg voor de Ronde van Vlaanderen. Maar deze valpartij heeft hem in elk geval uh, genekt voor deze Ronde. Hij gaat hem dus niet voor de vierde keer winnen. Tom Bonen drie keer al gewonnen. Vorig jaar natuurlijk de winnaar in die hele mooie sprint met uh, Ballan en Potsato. Dus jammer voor Bonen. Die waarschijnlijk nu ook Parijs-Roubaix uh, uit zijn hoofd kan gaan zetten. De wedstrijd van volgende week zonder de keienkoers, waar hij ook zijn zinnen op gezet had. Want Patrick Lefevre, de grote baas van de ploeg van Tom Bonen... ...heeft zojuist al aangegeven dat hij hechtingen heeft gekregen in de knie... ...in het ziekenhuis waar hij naartoe is vervoerd. En dat hij dus foto's laat maken nu van zijn heup, want daar heeft hij veel last van. En het ziet er naar uit dat het voorjaar van Tom Bonen nu al voorbij is. Ik kijk trouwens naar het peloton, dat zien we dan vanuit de lucht, vanuit de helikopter. Dan zien we wel dat het heel onrustig is dat er gedemarreerd wordt. Op dit moment een renner van Saxo die daar probeert weg te rijden. We zien ook de Nederlandse ploegen daar vooraan vertegenwoordigd... een van de renners van Blanco. Maar voorlopig laten ze nog niet de renners wegrijden. Dat gebeurt waarschijnlijk straks als ze in de heuvelzone aankomen. Feyenoord liep gisteravond een gevoelige tik op... in de strijd om het landskampioenschap. De Rotterdammers verloren uit bij Herenveen met 2-0. De nederlaag was een flinke tegenvaller voor trainer Ronald Koeman. Nou, verliezen valt altijd tegen. Hè? Iets minder omdat het, vind ik, uiteindelijk verdiend is... Alleen ja, teleurgesteld in het feit dat ik vind dat wij onszelf niet zijn geweest vanavond. Dat we... Al vanaf het begin had ik al het gevoel van ja, het ziet er niet goed uit. Want ik vond dat we eigenlijk heel, heel scheiterig begonnen. Heel veel, heel veel terugspeelballen richting Mulder. Niet de durf hebben om vooruit te spelen. Nou ja, dat is eigenlijk de hele wedstrijd zo gebleven. De andere drie titelkandidaten, Ajax, PSV en Vitesse... kunnen vandaag profiteren van het puntenverlies van Feyenoord. PSV begint over een kwartiertje aan de wedstrijd bij Rode Ezee... in kerkrade Frank Wielaert. Frank, in welke opstelling speelt PSV vanmiddag? Nee, qua Achterhoede en Middenveld hetzelfde als uh, altijd. Op doel Waterman, achterin Willems, Bauma, Marcelo, Hutchinson. Op het Middenveld Strootman, Van Bommel, Toyvonen. En voorin, daar zijn wat wijzigingen. Want Mertens is geschorst, daarvoor speelt De Pai... En in de punt van de aanval krijgt Lens die weer terug is van uh, een schorsing. Uh, de voorkeur in uh, de punt van de aanval dus. Ten opzichte van Matafs die uh, naar de bank is gegaan. Ja, PSV, daar zullen ze ongetwijfeld gedacht hebben uh, gisteravond. Dat is uh, prettig dat we op deze manier naar Roda kunnen gaan. Want het is een lastige uitwedstrijd. Roda wint niet zo vaak. Uh, dit seizoen. Maar als ze winnen, dan is dat toch in eigen huis. Ze krijgen hier weinig doelpunten tegen. Hoewel PSV gespecialiseerd is in het maken van doelpunten. Zeker ten opzichte van de rest van de eredivisie. Maar uh, in eigen huis is Roda lastig te pakken. En dat zal uh, de PSV'ers toch een klein beetje zorgen baren. Vandaar de lichte glimlach ongetwijfeld gisteravond om de mond... toen ze zagen dat Feyenoord in ieder geval een misstap begaat. Maar vandaag is PSV dus als eerste van de, de top vier... Aan de beurt om te bewijzen dat zij wel de race nog eventjes vol kunnen houden. En om vandaag in eerste instantie maar eens Ajax te gaan passeren. Ajax dat vanmiddag om half vijf aantreedt tegen NEC. Rode JC dat speelt in de, bijna dezelfde opstelling als twee weken geleden. Alleen de doelman... Die raakte toen kort voor de wedstrijd geblesseerd. Kurto, hij staat vandaag tegen de PSV weer gewoon op doel. Bij uh, Rodi SC verder geen wijzigingen. Topscorer Malki heeft vandaag even speciale aandacht voor een actie... voor de slachtoffers van Syrië. En daarvoor wordt vandaag uh, in en om het stadion een speciale actie uh, georganiseerd... met natuurlijk de Syrische topscorer van Rodi SC als een soort van middelpunt. Om half één gaan we hier beginnen. De hoofdpunten van deze uitzending. Paas in Rome. Franciscus gaat voor in een open luchtmis op het Sint-Pietersplein. Maakte daarna een rondrit in zijn open pausmobiel. En spreekt dadelijk de zege uit voor de stad en de wereld. Het Urbi, et Orbi. Voetbalwedstrijd in Brabant eindigt in massale vechtpartij. En Espelo klaar voor het paasvuur. Het is wel een kleiner vuur dan normaal. En dat is vanwege de droogte. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zo dadelijk de perstribune van Omroep Max vanuit Brussel. Vanwege het 100-jarig bestaan van de Ronde van Vlaanderen. Door de burgeroorlog in Syrië zijn 4 miljoen mensen direct afhankelijk van hulp. Kijk Tweede Paasdag naar SOS Syrië met Jeroen Pauw en Thijs van der Brink. Nederland 2 om kwart over acht. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om je nu even niets voor te stellen. Je zag toch iets voor je, hè? Radioreclame, je hoort dat het werkt...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 Max. In een nieuwe studio. Maar niet gefloten en prima afgemaakt, dat wel. De hoogdag, dat is de zondag van de Ronde van Vlaanderen. Vanuit de VRT-radio-studio in Brussel is dit de Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. En u hoort aan de geluiden. Inderdaad, we zitten als redactie bij uh, de collega's van de VRT in Brussel. De Perstribune als vanuit het programma waarin we terugkijken... op de afgelopen media- en sportweek, ook vooruit... Natuurlijk, ja, de honderdste ronde van Vlaanderen wordt uh, verreden. En daarom uh, dus in Brussel ook met uh, gasten die of uit dit land komen uit België... of hier al heel lang werken. Alles heeft te maken met Vlaanderen en of België. Goedele Liekens dit uur te gast. De gast uit de wereld van de media. Ze presenteerde programma's in beide landen. Had jarenlang een eigen glossy. Goedele, geheten. Een magazine dat na een pauze weer uh, verscheen onder de naam GDL... En naar ene, Jan Boskamp, zo heette hij in Nederland, Jan Boskamp. In België, Johan Boskamp. Hij maakte vuuroren als voetballer en als trainer... en vandaag de dag als voetbalanalist. TV-rustecent Ron van Gouwen is er natuurlijk met Cassie Kijken. Waarover, Ron? Nou ja, je raadt het waarschijnlijk al. Cassie Kijken gaat deze week over de Vlaamse televisie. Daaruit zal blijken dat er een hoop verschillen zijn tussen onze tv-landen... maar ook een hoop overeenkomsten. De vliegende keeper Jules van der Wart is natuurlijk ook op pad. Jules, in het Vlaanderenland, vertel... Ik ben in Oudenaarde, waar uh, de finish is van de Ronde van Vlaanderen. En daar praat ik zo meteen met Riek van Wallachem. En daarvoor heb ik ook nog een afspraak met Edwig van Hoydonk, die twee keer de Ronde heeft gewonnen. Dus zo meteen alles van de Ronde van Vlaanderen vanuit Oudenaarde. Dus houden u uiteraard op de hoogte van het voetbal van deze middag. De wedstrijd die om half één begint. Roda JC tegen PSV. Opmerkingen kunt u kwijt. De Twitter Twitteren mag ook. Hashtag perstribune. Luister met veel goesting naar de perstribune met Govert van Brakel. En met Goedele Liekens, goedemiddag. Ho, jullie hebben mijn slogan al genomen, met uh, veel goesting. Is dat zo? Ja, dat is de slogan van het Magazine. Maar goesting is toch, een, is ook, is toch het uh, gewone woord met veel plezier, ja, uh, neem ik aan? Ja, ja. Is dus... met veel plezier is een, een echt Zuid-Nederlands woord. Hè? Ik weet niet hoe het in Vandalen staat, maar... Wij er zou het in het de Vandalen staan. Mag ik hopen van wel. Kijk, allemaal twitteren, opzoeken. Ik denk het wel dat het erin staat. Goesting. Ja. zal vast bijstaan aan Zuid-Nederlands. Maar ik denk wel dat het een officieel woord is. Daarmee hebben we dus, uh, laten we zeggen, al het eerste lichte verschil... tussen uh, Vlaanderen, België en Nederland uh, te pakken. Zeg ik nou, je of u tegen jou? Goh, of dat u? is ook al zo'n moeilijke. Want wij gebruiken spijt genoeg door elkaar. Dus niet alleen vanuit een soort respect dat we u gaan zeggen. Ik zeg bijvoorbeeld ook tegen de hond en de kat van u. alleen heb jij uw eet? niet opgegeten. Dus we gebruiken het een beetje onerbiedig bijna. Ja, maar hoe komt dat dat het woordje jou eten niet, niet direct uh, voor in de mond ligt of, of bestaat in het gebruik? Dat is heel Nederlands voor ons, hè, jou. en We vinden het al moeilijk om jij te zeggen en jou, dat zeggen we echt hm. zelden of nooit. Maar bij ons is u toch ook een zekere afstand. Wij zitten tegenover elkaar, we kennen elkaar niet, dus ik zou geneigd zijn om te zeggen u tegen jou. Ja, kijk, je gebruikt het ook al een beetje door elkaar. Nu gaan we toch uien. Ja. Ja, kijk, Nederlanders denken vaak dat wij dat puur uit. Zoals dat in Frankrijk is. Hè, van, van, dan zeg je met foe uh, Voordat je iemand gaat uh, tutoyeren. Maar daar heeft het echt. Het heeft meer te maken met het feit dat wij jou niet kennen of nauwelijks gebruiken. Dat het ons heel vreemd in de oren klinkt ook de noord nederland uh, dus, dus dat we er een beetje een, een mengelmoesje van gemaakt hebben. Zullen we het op jij en jou houden? Ja, of je mag ook gewoon excellentie zijn. Ja. Hoor. <laughs> Vandaag de ronde van Vlaanderen. Het slechte nieuws voor alle liefhebbers oh, oh. in Vlaanderen... is natuurlijk Tom Bonen die uitgevallen is... met uh, perikel aan de knie, de heup. Ja, ik kom hier binnen. Ik, uh, ik dacht dat het een uh, aprilgrap was. Ik zei dat kan niet, hè, dat die er al ja. uit ligt. Maar ja, het is dus wel gebeurd, blijkbaar. Ja. Heb je iets met wielrennen? Uh, niet zo heel veel hoor. Maar je kan er echt niet omheen deze dagen in Vlaanderen. Alles gaat er, Iedereen is, is gewoon uh, thuis, zit voor de buis. Zit, er, er gebeurt niks. Het hele land ligt lam gewoon. Niemand luistert ook naar de radio misschien. Nee, maar echt het hele land ligt in Vlaanderen lam. Iedereen is met die Ronde ja. van Vlaanderen bezig. Al de hele week. En zeker vandaag. Om, ja, maar goed, het is de honderdste. Dus dat geeft natuurlijk nog een extra tintje mee aan uh, ja. de gebeurtenissen. Sowieso, maar dat is hier toch wel een heel groot evenement uh, van, van mensen die daar al drie dagen op voorhand staan te kamperen... om de beste plekjes langs de kant van de weg te hebben. Uh, waar dan ook uitgebreid verslag van wordt gegeven op radio en op televisie. Uh, de route, de kasseia gaan bekijken. Dat, ja, dat, Ik weet niet, alsof Nelson Mandela helemaal uh, gezond is nog. Is dat iets wat je bezighoudt? Mandela ziek, weer ziek in het ziekenhuis? Ja, ja, dan denk ik wel... Kijk, er is zoveel belangrijk nieuws en zoveel belangrijke dingen in de wereld. Ik heb Nelson Mandela een aantal keren ontmoet... omdat ik voor de Verenigde Naties hm. uh, vaak naar het buitenland ga op missie. En, en zijn vrouw ook. En ja, dat is een bijzonder charismatische man natuurlijk. Heel enthousiasmerend. Um, ja, ja, dat, dat uh, houdt me toch wel... Maar je deze... hebt hem ontmoet dus? Ja, ik heb hem ontmoet twee ja. keer. Nou, ja, en wat zeg je dan tegen zo iemand? We hebben toen uitgebreid over AIDS gesproken, over HIV, AIDS besmettingen in Zuid-Afrika. En, en de, de, want, want zijn vrouw is daar ook veel mee bezig. En, en welke aanpak dat de abstinence alleen niet werkt. En nou ja, over dat soort zaken. En ben je dan ook onder de indruk van zijn aanwezigheid, van zijn verschijning? Alleen al dat hij daar staat? Ja, tuurlijk. Ja. Het rare is, in eerste instantie sta je, op je met, je, met knikkende knieën... en kan je bijna nauwelijks ademhalen van de spanning. Um, want hij heeft natuurlijk ook een heleboel veiligheidsmensen. En dan, eens dat je binnen zit... want we zaten hmm. dan in een klein kamertje gewoon te praten... in een zetel tegenover elkaar. Um, ja, dan, dan ben je weer gechoqueerd van de gewoonheid. En, en toch wel... Die man weet waarover hij het ja, ja. heeft. Je zou sorry. geen jeugd tegen hem durven zeggen. Nee, dat, uh, dat Zelfs niet nee. in Zuid-Afrika. Maar wel een grapje en, en, en een beetje los. Ja. Dat, dat komt dan toch weer los na een tijd. U hoort de stem van Goedele Liekens, bekend in Vlaanderen zeker van haar eigen magazine GDL. We kennen je zeker van de televisie, presenteerde radio- en televisieprogramma's, zowel in Vlaanderen als in Nederland. En dan hebben we geprobeerd deze langlopende carrière samen te vatten. Dat kan ik u misschien eerst even voorstellen. Dat is hiernaast ons Goedele Liekens. Een toekomstige licentiate psychologie en Miss België. Dat is niet een alledaag speelt voor ons. Nee, voor mij ook niet. Nu dus Miss België, maar veel zal dat er toch niet aan veranderen, veronderstel ik. De Lieve Lustaflevering aflevering 20 met ook vandaag de nodige opwinding, romantiek, poëzie, wetenschap en geneeskunde. En ook met Goedelen. Ja, en vandaag speuren we de geschiedenis af op zoek naar vrouwen die zich als man verkleden. En zo zijn er nogal wat. Dit is Goedelen. Goedenavond, allemaal. Het Amsterdams Gerechtshof deed vorige week uitspraak in een nogal merkwaardige zaak. Wie ben ik? Een schoolprogramma waarin zes personen op zoek gaan naar hun baard-identiteit. Gastvrouw voor vanavond, Goedelen Riegers. Dit is wie ben ik, met andere woorden lol gegarandeerd, want u thuis weet wat onze bekende Vlamingen niet weten. Welkom bij de zwakste schakel. Goedelen op dinsdag is een talkshow die op dinsdag uitgezonden wordt en ik maak al tien jaar talkshows en iedere keer als we iets veranderen, veranderen we ook de naam. Dus na Goedelen live, Goedelen de dingen die gebeuren, Goedelen nu, is nu Goedelen op dinsdag? Mijn collega Goedelen Liekes is op de VN Top in New York. Zij was al Belgisch Goodwill ambassadrice. En wat wordt daar precies van jou verwacht Goedelen? Wel, ik heb een, een speech gegeven samen met Ban moon en enkele andere Goodwill ambassadors over vrede. Dit is uw leven tussen 1987 en, laten we zeggen, 2013. Als je, als je één uit het rijtje zou moeten schrappen... omdat je zegt, nou, nee, dat, dat was het niet. Wat zou je dan kiezen? Oh, heel makkelijk. De zwakste schakel. Waarom? Omdat ik dat eigenlijk met het minste plezier gedaan heb. Ik vond het ontzettend moeilijk om een, een rolletje te spelen. Um, ik moest daar, daar zinnetjes zeggen die, eigenlijk, die ik nooit zou zeggen. Ja, dat lag het. Een voorbeeld. <coughs> ja, je moet eigenlijk een beetje de, de beach gaan uithangen. Een beetje... Ja, streng zijn, uh, mensen schofferen. En dat, dat ligt niet in mijn aard. Ik, ja, dat vond ik heel moeilijk om te doen. Uh, ook omdat het, het ging uiteindelijk ook nergens over. Ik heb heel veel talkshows gedaan. Uh, het leukste wat ik ooit gedaan heb, zit niet in je overzicht... is, is uh, Sterke Vrouwen, een documentaire reeks over vrouwen in de wereld. Um, <tus> maar ja, die... Dat ligt dan weer hmm. dichter bij mij. Maar al die dingen gaan wel ergens over. En heb je inhoudelijk een dat mijn nieuwsgierigheid. Hmm. En bevredigt die ook voor een stuk door het programma te doen. Terwijl bij de zwakste schakel. ja, dat gaat nergens over. Hè. Dat is, uh... oh ja, het, is, het is een leuk programma naar te kijken. Er is een boosachtige presentatrice. Inderdaad, die kandidaten aan een quiz afbekt en ze het hok instuurt. Ja, ja dat... ik ben ook niet zo'n quizzer in alle nee. eerlijkheid. Nee. Nee. Dus dat is niet de stiel voor de komende jaren? Nee, die mag je schrappen dus en vervang die inderdaad maar door sterke vrouwen. Uh, hoe breek je als Vlaamse door in Nederland? Hoe is dat gegaan destijds? Eigenlijk is het een beetje toevallig gekomen. Ik was te gast bij Ruur, Jan Lenflink, weet je nog? En... Uh... Ja, omdat ik een beetje een opmerkelijke misbelgie was natuurlijk. Ik werkte in de gevangenis. Ik was toen afgestudeerd. En ik werkte in de gevangenis in Sint gilles met levenslang veroordeelden. Dus dat was best wel een spannende combinatie om eens uh, over te praten. En maar toen... nooit het idee, ik ga de wereld van radio en televisie op. Nee, nee, is nooit in mij opgekomen. Ik ben geboren in een in een. en ik heb daar ook heel mijn leven gewoond, in een klein dorpje. Uh, met een kerk en een, een vrouwengilde en een jeugdbeweging. En, en daar was dat soort ambitie onbestaande. Mm. Het idee alleen al dat het zou kunnen, is nooit in mij opgekomen. Dat was de andere wereld, de grote mensenwereld. En daar hadden wij niks mee te maken. Mm -hmm. maar, maar jij bent wel degene geweest... toch min of meer van het doorbreken van de seksuele taboes uh, in de media. Dat wel, ja. Ik ben Toen ik afgestudeerd was als psycholoog... Jullie werk... hebben daar een mooi woord voor, hè? Hoor ik net licentie. Licentia als dokteraan. Ja, is mooi. Ja. Dus uh, toen ben ik daarna gaan, uh, ik, ik werkte in de media, en toen zat ik op mijn honger, wat mijn vak betreft natuurlijk. En toen dacht ik, oh, weet je wat, ik ga iets bijstuderen om. om mij nog bezig te houden en te verplichten van met mijn vak bezig te zijn. En dat werd dan uh, seksologie, familiale en seksuologische wetenschappen heet het officieel. Het is aan de faculteit geneeskunde in Leuven dat je dat kan volgen. En dat heb ik dan gedaan en dat heeft wel een paar jaar geduurd eer ik mijn thesis, dus mijn, mijn eindwerk echt afgeleverd heb. Maar uiteindelijk heb ik dat uh, met veel plezier en met veel schoen gehaald. En ja, dat is natuurlijk, dan ben ik beginnen schrijven erover. Maar uiteindelijk wordt dus een bijvak, een hoofdetiket. Ja. Ja, dat is wel veel... heel bijzonder. Ja, dat is bijzonder. En het heeft mij een tijdje gestoord. Omdat ik zoiets. Ja, ik vond van ik, uh, ik ben eigenlijk in eerste instantie psycholoog. En iedereen spreekt maar van seksoloog, seksoloog. Uh, Erger nog soms beginnen ze te zeggen sekspert. En dat bestaat helemaal niet. Wat is dat een sekspert? Oh ja, je, je, je, je boort wel een gat in de markt aan, zal ik maar zeggen. Want ja, dat je bent wel. toch degene als deskundige op wie media dan voortdurend terugvallen. Ja, kijk, wat ik begrepen heb is dat het in Nederland, omdat ik uit Vlaanderen kom, dat het toch allemaal wat zachter en wat properder klinkt als ik over seks praat. Um, minder chockerend. Ook dat ligt niet echt in mijn hart om, om te gaan shockeren... ...hoewel ze dat in Vlaanderen wel vinden, hoor. Daar zijn ze wel wat sneller uh, uh, geschrokken. Maar het is een bijzonder boeiend vak, hè. Als je, zegt mensen, als je aan mensen vraagt, ben je gelukkig? Dan is het antwoord ja of nee... ...heeft heel veel te maken met hoe zit je in je relationele leven. Ja. Want het is familiale en seksuologische wetenschappen... ...het gaat ook over relaties... Dus, dus ik blijf vinden dat het een heel belangrijk facet van ons leven is. Een heel belangrijk facet om ons welzijn te bepalen... Um, of je relationeel uh, gelukkig bent. En uh, onderzoek je dat ook voor jezelf? Ja. Permanent? Het lijkt me lastig nee. voor je partner. Je nee, mevrouw nee. zit altijd maar te kijken van... hoe staan wij in de relatie? Ja, dat wel hoor. Ja. Maar, maar dat heeft zijn voordelen ook. Dat heeft zijn, ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen jullie dan. Hè? Ja, graag. Ja, maar dat, dat gebeurt. Ja. Ik zal zo zeggen, je, je, je, je kent die fase en die verschillende stadia. Het maakt het ook wel makkelijker om, om realistisch te zijn... en om, om te kijken van, is dit een normale reactie... Hm. Ja, maar ik heb het gevoel dat ik daar, dat ik daar mijn voordeel mee doe. Oh. Uh, heeft jouw nieuws van deze week daar ook mee te maken? Min of meer met dat vakgebied? Ja, toch wel zeker minstens aan de zijlijn. Mijn nieuws van de week was toch dat in België... onze aartsbisschop Leonard, uh, die een bijzonder ouderwetse uh, man is... Die toch weer een uitspraak heeft gedaan uh, dat homo's, als ze dan toch die geaardheid voelen, toch helemaal niet aan de seks moeten gaan. Eigenlijk zegt hij daarbij een beetje bijna van, word dan maar pastoor. Je moet celibatair leven als homo. En dat heeft natuurlijk heel Vlaanderen op zijn achterste poten Echt gezet. Echt luisteren ze hier nog wel naar de bisschop? Ja, het is natuurlijk. De, de kardinaal? Ja, het is heel... Het is toch ook wel heel dubbel. Ik vind het ook belachelijk op zich dat wij zoveel geld... Hè, want er stond dan in dezelfde week in de krant... 460 miljoen euro gaat er naar de kerk, naar de katholieke kerk... en tegelijkertijd roepen wij met z'n allen... Jongen, dat kan toch niet meer wat die man zegt en weg ermee... Ja, misschien moeten we daar maar eens een, een diepgaand gesprek... een ernstig gesprek gaan overhouden. Van wie onderhouden we financieel en, en om welke redenen... en wat verwachten we dan daarvan? En denk je dat de daar naar luistert? Nee. Is zo. hij daar gevoelig voor, voor discussie? Nee, nee, nee. De ja. hele, nee dat zie je toch al. Die, ik denk als God bestaat dat hij zich omkeert in zijn graf... om het zo te zeggen, als hij die mannetjes van Rome... en, en de hele klerus bezig hoort... Als u vragen hebt aan de Goedele Liekens, stel ze gerust. De of Twitter. Hashtag perstribune. Vanuit de VRT-radio-studio in Brussel is dit de perstribune. Max. Een paar zaken die opvielen in de media. We mogen niet vergeten dat het vandaag Pasen is. In Nederland werd dat donderdag onder meer gevierd... met het kijken naar het live-evenement The Passion van EO en RKK. Het is het derde jaar uh, dat de Leidersweg van Christus op een moderne manier in beeld werd gebracht. Met uh, moderne popnummers als muzikale begeleiding. 20.000 mensen zagen in Den Haag, onder andere René van Kooten en Anita Meijer respectievelijk in de rollen van Jezus en Maria. Kijk maar liefst, 2 miljoen mensen naar die uitzending. Uh, Goedelen, zou zo'n zo idee, denk je, zo'n tv-idee in Vlaanderen aanslaan? Goh, dat vind ik een moeilijke... Ik vind het wel bijzonder goed gevonden... om het op die manier op te lossen en het een beetje uh, te moderniseren... en het verhaal bij de mensen terug te brengen. En, want je hoort mij net over de kerk bezig. Het raar is dat ik bijvoorbeeld wel eens op zondag... Uh, de, de mis, de, uh, de eucharistieviering die op televisie wordt uitgezonden... dan zet ik die op op mijn televisie... うん gewoon om als achtergrond om dat zondaggevoel te hebben. En dat heb je toch ook met Pasen en met Kerstmis hebben we dat toch allemaal wow. nog een beetje nodig. Die, die, want dat komt dan toch ook uit het geloof. Hè? Die, dus ik zou er wel voorstander van zijn, zolang ze mij niet vragen om iets mee te zingen of te spelen, want ik kan echt niet zingen. Maar heb je dat van huis uit wel meegekregen? Ja, ik ben katholiek opgevoed. En jouw ouders, wat doen die op zo'n dag als vandaag? Toen? Oh, die zijn zeker naar de mis geweest vandaag. Daar, van, ja? Ja, ja, daar moet ik niet aan twijfelen. Dat is zeker zo. En wat zeggen ze dan tegen hun dochter? Doe jij dat ook is? Of laten ze daar geheel vrij in? Ondertussen laten ze mij daar vrij in. Ik ben tot mijn achttiende wel naar de mis moeten gaan. Uh, vanaf dan ben je in België volwassen en mag je zelf kiezen. Dat heeft de nodige discussies met zich meegebracht. Uh, maar... Kijk, over het geloof heb ik, dat vind ik altijd een moeilijke, maar, maar de kerk, daar heb ik het heel erg moeilijk mee. Daar kan je mij echt niet meer, voor die club kan je mij niet meer inspannen. Ik wil daar geen lid van zijn. De zangeres Anouk mag in Malmö als achtste van start tijdens de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Het is voor het eerst dat de volgorde niet wordt bepaald door loting... maar door de organisatie zelf. Volgens de kenners is het een gunstige plek voor Anouk... omdat ze te zien is voor de slechte inzending van Montenegro. En ook te horen trouwens. naar nou, wij hopen. De halve finale in Zweden is op 14 mei. Weet jij wie België vertegenwoordigt? Geen idee. Roberto Bellarosa? Is het een, een, iemand van de Waalse kant? Dus in België is het zo dat wij nou, Hij zingt een... in het Engels, hè? Hij zingt. In... Nou, ja. we kunnen hem even laten horen. Ah ja, laten horen. Ja. Nou, love kills. <coughs> ja, ik zie ons niet winnen dit jaar, oh, zal ik nee. maar zeggen. Nou ja, dan, kijk, wij, wij doen al jaren niet meer mee, hoor, Maar dus, bij dus, ons ook, hoor. Oh. Bij ons leeft het ook steeds minder. Uh, vroeger was het zo'n evenement. Iedereen thuis ja. voor de televisie punten geven. En nu, ik, we volgen het al niet meer. In Nederland leidde de afgelopen weken de discussie op... dat er te weinig vrouwen in de media verschijnen. Omroepbestuurder Jura Rijksman vindt dat programmamakers... beter hun best moeten doen om de verhouding man-vrouw in evenwicht te krijgen, beter in evenwicht. Dezelfde doelstelling ligt bij het aantal vrouwelijke presentatoren... op radio en televisie. Op Radio 1 presenteren redelijk veel vrouwen uh, het programma... maar bij de muziekzender Radio 2 bijvoorbeeld... is er bijna geen één. De zenderbaas van Radio 2 zei deze week in een interview... dat hij gewoon geen geschikte vrouwen kan vinden als DJ voor zijn zender. En de dames zouden volgens hem ook minder belangstelling hebben... om als DJ aan de slag te gaan... Is dat iets wat leeft in Vlaanderen? Vrouwen, mannen in de media? Hoe is de ja. verhouding? Ja, het is wel grappig, want we hebben onlangs met onze minister van Media ook die discussie gehad. En dat ging met name over vrouwelijke deskundigen. Uh, wiskundigen, biologen, ja. uh, psychologen, noem maar wat. Dat, dat daar een heel grote discrepantie is in het aantal vrouwen en mannen dat... Uh, die op televisie en op de radio verschijnen. En dus blij is er de oproep geweest van, als je deskundigen nodig ja. hebt, probeer nu eens vrouwen te zoeken. Maar heel veel vrouwelijke deskundigen willen dat niet, want je wordt ook voortdurend op allerlei extra's beoordeeld hè, als vrouw, vooral op je uiterlijk. Dus heel veel vrouwelijke deskundigen worden faalangstig en zeggen, ik ga mijn nek daar niet uitsteken om op televisie uh, te gaan liggen uitleggen hoe het darwinisme in elkaar zit. Ja, maar dan en... wordt het nooit wat. Nee, tuurlijk niet, maar dan moeten we ook maar eens leren om vrouwen voortdurend op hun uiterlijk te gaan beoordelen, eer dan alleen maar op de inhoud. Ja, ja, nu wordt het stil. Ja, nou ja, denk even... Je kijkt altijd televisie, dat je denkt van... Goh, wat heeft die mevrouw iets leuks aan? Of, of denk, dat zou ik niet doen? Weet je wel, zo, zo kijk je daarna. Ja, mannen maar, zitten in een pak een stropdas... en dan, ja, daar valt weinig eer aan te behalen verder... voor het oog van de kijker. Ja, ja, maar ik begrijp het wel. En, en dat is een natuurlijke reflex die we hebben... maar misschien moeten we daar toch eens bij stilstaan. Of dat wel hmm. terecht is, zeker als je met deskundigen of met politici... dan hoor je mensen soms zeggen... dan zit er een, een professor, een vrouwelijke professor... en zeggen, god, dat dik mens... En daar, dan ja. ga ik echt door het plafond. Want dan denk ik, ja, maar die, die, dat zeg je niet van die mannelijke professor... die daar iets zit uit te leggen nee. met zijn bierpens. Er komt ook nieuws uit België op het uh, mediagebied. Journaalpresentator Jan Bekaus. Ik mag zeggen de Vlaamse Rob Trip. Of Rob is uh, de evenknie van Jan Bekaus. Al, als hij dat al is, want dan moet je toch veel voor doen. Deze Jan heeft een aanbod afgeslagen om langer door te gaan met werken. De presentator gaat in augustus officieel met pensioen. De omroep wilde hem nog wel een tijdje vasthouden, maar Bekaus ziet af van het aanbod. Hij is bang dat zijn houdbaarheidsdatum afloopt en dat hij zielig over gaat komen op televisie. Dus zullen de Belgen binnenkort zonder dit vertrouwde stemgeluid moeten doen. En wij zijn nu klaar voor de tweede nieuwsuitzending verzorgd door Jan Bekaus. Een goede avond dames en heren. In de Libanese hoofdstad Beirut is opnieuw een gijzelaar vrijgelaten. Het gaat om de Indiase professor Mithileshwar Singh. Is er is een begrip hier, hè? Jan? Ja, ja, en hij is uh, steeds meer populair geworden de laatste jaren... weer bij, bij jonge mensen, bij universitairen en zo... om zijn, zijn rust, zijn, zijn bijna archaïsche rustige uitspraak... van, uh, van het Vlaams-Nederlands aan toch. Uh, ja, ja, ik vind het bijzonder jammer... De oproep is ook in heel België van iedereen moet wat langer werken. Hij zegt nee, dat doe ik niet. Ik heb er ook wel begrip voor hoor. Waarschijnlijk heeft hij andere en leuke plannen. Misschien heeft hij ook wel met zijn vrouw iets afgesproken van we gaan de wereld rondreizen of zo. Het is hem gegund, maar we zullen hem heel erg missen. Goed, straks meer van Goede Lieke. En dan horen we ook Russen Centrum van Gouwen met Cassie kijken. Goede, er is voetbal. Heb je nog onthouden wat ik zei op kop? Welke wedstrijd dat was in Nederland? Was het iets met Gouden? Nee, nee. Roda, Roda. Roda, ja. Ah, ja. ja dat trekt er al op. Roda PSV. Weet je de naam van de verslag verslaggever nog? Nee, dat weet ik nee, niet meer. Ik nou, wil nee. graag door jou worden aangekondigd, hoor ik op mijn oor. Oh. Het is Frank Wilaert, dus als je, als je het zou oh. willen... ik geloof dat je hem de hele zondag uh, bijblijft. Is het zo? Gaan we nu luisteren naar Frank Wilaert? De Frank Wilaert, De ja. echte, enige echte Frank Wilaert uh, bij PSV. Ja. Ah, Govert, ik, ik hoop dat je dit hebt opgenomen. We kunnen het volgende week weer afdraaien. Lijkt me fijn. Uh, de eerste zes minuten van deze wedstrijd zitten erop. Dankjewel, Goedelen. Uh, en, uh, PSV wil graag het initiatief, wil graag de koppositie. En uh, die koppositie moeten ze nog waarmaken door te winnen hier bij Roda. Maar het initiatief in de wedstrijd hebben ze al vast te pakken. Het meest opvallende moment was een duel tussen Van Bommel en Flederes. Uh, Flederis uh, haakte Van Bommel. Daardoor uh, raakten beiden de bal kwijt. Bleven allebei op de grond liggen. Van Bommel pakte uh, Flederis even uh, bij de schouder vast. Om een beetje in evenwicht te blijven. Flederis rukte zich los. En sloeg daarbij Van Bommel in het gezicht. Heel de bank van PSV overeind. Van Bommel zei ja hij raakte hem op de kaak inderdaad. Met zijn uh, elleboog. Maar doe maar rustig aan. Dat gebeurt nou eenmaal. Dat is eigenlijk het meest opvallende moment. Want kansen voor beide doelen hebben we nog niet uh, direct gezien. In de eerste zeven minuten die we onderweg zijn. R heeft de ontzag voor PSV. Zoveel is duidelijk in die openingsfase. 0-0 is de stand. Hij zet de schoonste sportverhalen op een rijtje. De vliegende keeper. De vliegende keeper, zoals onze Vlaamse stem Katrien van der Schoot zegt. We gaan naar Jules van der Wart. Edwies van Hooydonk. We staan in Ronsen. De Ronde van Vlaanderen bestaat 100 jaar. Je hebt hem zelf twee keer gewonnen, in 1989 en 1991. Wat betekent de ronde voor jou? Ja, de ronde van Vlaanderen heeft uh, mijn leven dus wel degelijk veranderd. Hè. Dus, uh, ik heb hem twee maal gewonnen. Uh, eenmaal als uh, 22-jarige en eenmaal als 24-jarige. Ja. En uh, vanaf dan, ja, dan, dan word je wel een ander mens in, uh, in Vlaanderen. moet ook anders bekeken. Maar dat is toch uh, een van de grootste sportmanifestaties die het er zijn in Vlaanderen. Dus uh, het is een, uh, een geweldige wielerwedstrijd. In hoeverre heeft het nog invloed op uw leven? ben al dagelijks, ja. Ik verbaas me ook allemaal nog van uh, dat ik denk van het zal me wel minderen. En uh, tien jaar geleden dacht ik van ja, binnen tien jaar zal het wel allemaal, allemaal gedaan zijn over de, over de Ronde van Vlaanderen en over mijn, mijn wilde carrière. Maar uh, ik sta nog alle dagen versteld van uh, dat de mensen zich altijd herinneren dat ik, het, uh, dat ik die twee maal gewonnen heb. Ja. Ja. En vandaag gisteren de hoogmis weer, met eerste paas. Op zich al een hele mooie dag. Het bestaat 100 jaar. Maar wat gaat u vandaag van merken? Want u gaat naar een VIP-dorp zometeen, of dat bent u? Mm -hmm. Ja, ik kan u dus uh, zodat ik vertrekken in hier in ons, uh, met de shuttlebussen naar de Quaremont, en dan uh, kunnen we door de wedstrijd volgen via schermen en ook live natuurlijk, want ze passeren drie maal de, de ronde van Vlaanderen en we maken er gewoon een gezellige en uh, passante dag van. Ja, want ik zie ook heel veel mensen gaan met een bus met, met VIPs. Het is ook een feestdag voor Vlaanderen. Ja, het is echt een hoogdag. Hè. Het is um, echt een feestdag. Er zijn vandaag uh, 700.000, 800.000 toeschouwers langs het parcours. Uh, waarschijnlijk kijkcijfers van, uh, in Vlaanderen alleen al van, uh, van een miljoen, een miljoen uh, zes, denk ik. Dus op vier zit vandaag voor de TV. Of, of, uh, en 600.000, 700.000 man is op het parcours aanwezig. Dus het is wel echt, echt wel een, een hoogdag ja, voor, uh, voor Vlaanderen. Ja, vannacht heeft het nog gevroren. Heeft u het wel zo koud meegemaakt? Nee, maar het, het is verbazend uh, zonnig weer. Dus had ik eigenlijk niet verwacht vandaag dat het zo zonnig ging zijn. Dus het, is, het valt wel mee het weer, hè? dus uh, ook niet gek veel wind. Dus het is uh, toch wel een aangename dag vandaag. Uh, vergeleken met uh, de andere, uh, andere wedstrijden al geweest en in Vlaanderen... is het denk ik vandaag een van de betere dagen om te fietsen. Niet tegenstaan het wel, uh, wel koud is natuurlijk. Wie denkt dat het wind vandaag Oh, als ik zie dat uh, wat Kanselaar gedaan heeft op de mond in, in uh, drie prijs in Haarenbeek... ...was toch wel heel, heel indrukwekkend. Dus ik verwacht wel uh, dat Kanselaar vandaag terug de man is om te, om te winnen. Ja. Veel mensen zeggen ook Sagan. Ja, Sagan heeft, is, nog, uh, is nog jong, 23 jaar. Heeft heel weinig ervaring in de, in de Vlaamse hellingen. Dus uh, dat is een beetje een nadeel, denk ik. Plus kan zijn lichaam 260 kilometer aan. Want 200 kilometer was geen twee milan Milaanse Rimmel was ingekort, was ook goed. Um, dat is voor mij nog de grote vraagteken van, um, van Sagana, dat hij echt wel die 260 kilometers aan kan. Wij zijn van de Nederlandse radio en we horen ook dat de Belgen aan Sebastian Langeveld denken. Ja, en, <coughs> volgens de kenners en volgens de, de collega's van hem is hij uh, heel goed bezig. Hij heeft uh, toch wel een paar indrukwekkende dingen laten zien uh, onderweg. Dus, hij uh, heeft ook al bewezen enkele jaren geleden in uh, het nieuwsbad dat hij toch wel een wedstrijd kan winnen. Van, van, van dit niveau natuurlijk, rond de iets, iets, iets meer nog, natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een renner om in de gaten te houden. En wel potentieel heeft om top 10 te rijden. Dank u voor het gesprek en een fijne dag. Maar met dit weer moet het wel lukken, denk ik. Dat gaat zeker wel lukken, ja. Oké, bedankt. Natuurlijk. van Hooydonk in gesprek met Jules van der Wart. Goede leekens. Je hebt al uitgelegd hoeveel mensen in Vlaanderen die ronde volgen. Misschien ook wel in het Waalse deel van België, want dat is natuurlijk net zo interessant. 1,6 miljoen kijkers. Voel jij je een Vlaming of een Belg? Hoe zit dat in dit verscheurde land? Oh, het is een beetje moeilijk, want ik woon niet zo ver van de taalgrens... in, in dat beruchte gebied Brussel-Half-Wilvoort, waar iedereen van hoort. Um, mijn kinderen hebben hun lagere school in het Frans gedaan. Dus ik ben tweetalig en ik vind dat, ik vind dat een, een rijkdom om tweetalig te zijn... Maar ik voel wel dat er een heel groot verschil is tussen Vlaanderen en Wallonië. Een groter verschil tussen Vlaanderen en Wallonië... dan tussen Vlaanderen en Nederland voor mij. En Zit hem dat puur in, in die taal of zit hem dat in, ook in andere dingen? Oh, dat zit in alles. Het is een andere cultuur. Gewoon, als je van bij mij, bij mij thuis we, wegrijdt richting Wallonië, tien kilometer verder zit je precies in een ander land. Die huizen zijn anders. Ik onderbreek je even. Voetbal gaat altijd voor op oh, de Nederlandse ja, schaduwen. Dat is belangrijk ja, natuurlijk. Stel je voor. 12 minuten zijn we onderweg. De herrie geldt Roda. Want uh, Roda neemt een hoekschop. Flederis doet dat. En PSV vergeet. Hoe kun je het vergeten? De lange de moesje te dekken. Specialist in kopballen. Hij komt invliegen. En er komt niemand meevliegen uit de verdediging van PSV. Dat zou Marcelo moeten zijn. Maar ja, die was hem al kwijt op de eerste twee meter. En dus een vrije kopgoal voor de Moesje. 1-0 voor Rode JC. En zo blijkt maar weer. Het wordt een lastige middag voor PSV... om koppositie in de Eredivisie over te nemen. Want de achterstand is daar. Dan kun je wel beter zijn voetballend. De eerste kans voor Roda vliegt erin. 1-0 Roda, PSV. Goede, je zei 10 kilometer van, van jouw huis... Uh, is al een andere wereld in feite. In één land. Ja. Uh, en je gaf ook al een paar verschillen aan. Zou jij iemand zijn die... Met de, met de Vlaamse leeuw als vlag staat te zwaaien... Nee, dat, vind ik, nu, dat, dat vind ik te provocerend ook. Want dat, heeft, dat, dat is nu bijvoorbeeld altijd de discussie bij de Ronde van Vlaanderen. Het heet wel straks, de Ronde van ja. Vlaanderen. Dus staan ze daar met die vlaggen, met die Vlaamse leeuwen allemaal. Ik ben niet zo'n activist, maar ik ben wel een voorstel... Ik zou bijvoorbeeld heel erg pleiten voor meer samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Ik op welke voor... fronten dan? Oh, op, op, op, ik, bijvoorbeeld wegen. Ik ben jaloers op hoe jullie wegen zijn ingericht. Als ik met de fiets rijd en ik rij in knokken de grens over dan moet je maar eens kijken want een ineens heb je fietspaden dan kan je veilig en leuk gaan fietsen um, ja, dus de inrichting van de wegen politiek, openbaar vervoer er zijn zoveel zaken die we nu dubbel zitten te doen ja, goh, we gaan eens onderzoeken hoe we de treinen efficiënter kunnen laten rijden hebben ze vorig jaar in Nederland ook zo een Fortuin besteed aan dat soort onderzoeken ik, ik denk dat wij, we hebben elk onze zwaktes en onze sterktes, maar ik ben ervan overtuigd dat wij meerwaarde voor elkaar ja, kunnen betekenen. Ik wil niet flauw doen, maar jouw blad komt alleen de GDL in Nederland niet uit, hè? Ja, Ofwel, je kan, kan je, krijgen je de krijgen. in de, in de uh, ACO-winkels bijvoorbeeld, maar oh, hij ligt niet overal. verkoop. Ja, nee, ja natuurlijk. Ja. Ja, ja. Zeg maar, want dat blad, uh, is dat heel erg Vlaanderen gericht, GDL? Het is het, het, is natuurlijk, het blijft gewoon Nederlands wat erin staat. Maar als wij bekende personen interviewen... zijn dat heel vaak bekende Vlamingen. En geen mensen die, die daarom ook in Nederland bekend nee, ja. zijn. Maar alle andere topics zijn universeel. Want dat is een, een social awareness blad. Dus het gaat, het gaat heel veel over psychologie, seksologie. En wat dat betreft zijn we niet zo verschillend nee, in België, Het, het in zou dus ook Linda kunnen heten. Of Linda ja. zou GDL kunnen absoluut, heten. Wat wij absoluut. in Nederland hebben. Ja. Ja. Is, is het ook zo populair hier in Vlaanderen? Ja, ja. Ja, natuurlijk. De Linda is, is onevenaarbaar. Hè. Die doen het bijzonder goed in Nederland. Um, het is hier en, en wij hebben iets meer um, zeg ik, social awareness inhoud. Ja. Dus ik zeg het omdat ik voor de UN werk, gaan wij, hebben wij iedere keer een mooie Buitenland reportage. Um, We hebben heel veel psychologie, seksologie. Maar uh, wat mij betreft mag het op de Linda lijken graag. Ja, ja dat, je noemt nu uh, de, de VN. Hè? Dat horen we mm -hmm. ook al even in dat overzicht. Jij, jij werkt ook voor de, de VN als het ambassadeur. Ja, ja. Wat doe je dan? Ik, ja, dat zijn twee dingen. Je trekt uh, de wereld in op missie, is dat dan. Ik ben een keer of acht in Afghanistan geweest. Uh, alle landen eigenlijk. Heel vaak Afrikaanse landen. Uh, Botswana, Oeganda, uh, Pf, Rwanda. En dan ga je daar kijken naar... een heel specifieke uh, probleem. Bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis. Heel veel heeft te maken met pre- en postnatale gezondheidszorg. Hoe is het daarmee gesteld? En dan gaan we terug naar New York. Hebben we workshops, gaan we rapporteren. En dan kijken we hoe die, die problemen kunnen aangepakt worden. En met name ook hoe we dat in de media kunnen krijgen. Ja. Dat Want, dat ik begreep dat je ook met onze volgende gast, uh, Jan-Johan Boskamp... in, in zo'n land geweest bent. Ja, Waar ja. zijn jullie geweest? Ik heb Johan een keer meegesleept. Toch armen naar Botswana. Daar heeft hij... Um, jongeren gaan leren voetballen, voetbaltraining gegeven. Oh. En dat was, het was haar bloedheet. Um, Johan, zijn fysiek is niet zo denderend, zoals je misschien wel ziet. Zit nou, hij, hij zit achter, je <laughs> zit met, met, met je rug naar hem toe, maar uh, hij is <laughs> vrij fors en zwaar. Maar hij is ja. een, oe, joh, hij ja, heeft hij, al commentaar, dat ga ik straks... Komen. Hij sleept heel wat kilo's mee. Ja, maar het was zo schattig, want hij is zo'n heel warme man en hij ging dan die, die kleine jongetjes leren voetballen, maar dat voetbalveld, of wat er moest voor doorgaan, dat lag vol van die koeien vlaaien. Dus die moesten we dan even voor nog met ons voeten gaan wegshotten. En dan heeft hij die jongens zo'n voetbaltraining gegeven. Ja, het was eigenlijk een bijzonder warme man. Ja, over uh, daar, daar dat soort dingen schrijf je dus ook in het blad, GDL. Daar uh, zou dan bijvoorbeeld een zou... verslag van in de GDL ja. kunnen komen... met foto's erbij. En... Dat begrijp ik. Uh, maar dat blad is even uh, uit de roulatie geweest. Voorheen heet het Goedelen uh -huh. en nu heet het uh, GDL het magazine van Goedelen. Waar zit het breekpunt? Ja, Ik ben veranderd van uitgever. De Sanoma-uitgeverij had beslist om met de Goedelen te stoppen. Ondanks het feit dat wij zeer goed verkochten. En, en de bedrijfspolitie daarachter weet ik niet helemaal... maar iedereen weet dat Sanoma ja. vooral inzet op televisie nu. Ze hebben SBS, SBS gekocht. Ja. Um, dus, dus zij hebben toen beslist om meer, meer die richting uit te gaan. Maar omdat het magazine zoveel succes had... hebben wij gewoon een soort doorstart gemaakt... En dan gemoderniseerd om te, te tonen van kijk het is toch een ander blad. Dat hebben we voor GDL gekozen. Ja, is dat ook niet omdat uh, Sanoma dwars ligt? Dat je die naam ja, meeneemt? Zij kunnen niet dwars liggen. Maar ze proberen natuurlijk een beetje moeilijk te doen. Uh, letterlijk zeggen ze kijk we hebben toch acht advocaten in dienst. Dus we ja. gaan wel een beetje moeilijk doen. En ik heb geen zin in negatieve energie. Daarvoor vind ik mijn leven te leuk en te aangenaam. Om. Dus dan denk ik, weet je, dan noem ik het GDL en, en trekt u een noebel mee, uw acht advocaten. Hè? Als ze dat dan letterlijk zo ja. zeggen. Maar ik vind het op zich ook wel jammer, want, want de naam Goedelen was toch voor het magazine heel bekend, dus het, het het zou kunnen dat ik toch iets groter... de naam Goedele weer op de cover ga zetten. Niet dat ik nu zo dol ben op mijn eigen naam. Maar dat, maar dat wordt meer een soort... Nou ja, het is een merknaam geworden. Ja, en, en ik, ik heb daar ook een soort afstand van. Dat is heel grappig. Het is een beetje zoals mijn kinderen vroeger praten. Die zeiden... Kijk, mama, Goedele Liekes is op televisie. Dat gevoel heb ik naar mijn eigen naam toe ook. Van, van, ik, ben mijn, ik ben een persoon. En dan heb je Goedele. En mijn zussen en mijn familie... heeft mij altijd Goedelen genoemd. Dus dat is ook nog anders. Frank Willaert... Wat nu? Ja, ja, een hele boel discussie. Ja, spijt me goedelen. Nee, me niet kwalijk zeg. Ga door. Nieuws en actualiteitenzender. Dat gaat Zo werkt dat nou eenmaal. Iets binnen een kwartier gevoetbald. Hoekschop voor PSV. En die gaat erin. Iedereen kijkt elkaar aan. Want eh, meteen naar de assistent scheidsrechter. Want er werd wat geduwd en getrokken. Met name door Toyfonen, de doelpuntenmaker. Maar uh, Makkeli, de scheidsrechter, die wijst onmiddellijk naar de middenstip. En dat betekent: doelpunt telt. Eerst kijkt iedereen van PSV met de armen wijd naar de scheidsrechter. Vervolgens iedereen van Rode JC. Maar feit is: na 19 minuten, Roda PSV 1-1, doelpunt Toyvonen voor PSV. Kassie kijken. TV-recensent Ron Vergouwen. Uiteraard vandaag over de Vlaamse TV-cultuur. Was er nog wat op de Vlaamse TV deze week? Naar TV kijken met Ron Vergouwen. Net als bij ons heeft Vlaanderen drie grote tv-partijen. De openbare publieke omroep VGT en de commerciële VTM en SBS. En waar bij ons het RTL-nieuws soms qua kijkcijfers nog behoorlijk inloopt op het NOS-journaal... blijft het VTM-nieuws nog behoorlijk achter bij het publieke VRT-journaal. En daar wil VTM nu verandering in brengen. En dus vorige maand... 7 uur... VTM Nieuws, Stef Wouters. Goedenavond. welkom bij dit VTM Nieuws in een nieuw decor. Ja, en toen kon de VRT natuurlijk niet achterblijven. Deze week presenteerde de VRT daarom met veel bombari hun nieuwe voorleeshal. Een heel goeie avond en meer dan ooit welkom bij het journaal. Het is een beetje wennen, dit vernieuwde journaal. Voor u wellicht, maar ook voor ons. En ja hoor, net als bij onze NOS is nu ook bij de VRT de desk verruild voor een dansvloer voor nieuwslezers. Dit is het grootste decor wat het journaal ooit ter beschikking kreeg. Deze keer zijn er ook heel wat technologische vernieuwingen bij. Qua vormgeving steken beide decors onze Nederlandse journaals... trouwens absoluut naar de kroon. Maar er is ook een verschil in lengte en het aantal onderwerpen. Bij de NOS en RTL duurt het hoofdbulletin 25 minuten... In Vlaanderen is dat bijna twee keer zo lang. En daarmee zijn we rond. Heel erg bedankt voor het kijken. Nog een fijne avond en natuurlijk tot morgen. Ja, het VTM-nieuws is echt op oorlogspad tegen de VRT... en heeft het sensatienieuws recent ingeruild... voor meer politieke en buitenlandse onderwerpen. Daar werd trouwens wel het late bulletin voor geofferd. Na acht uur kijkt u maar lekker op onze website... voor het laatste nieuws, is de gedachte. Ja, en bij VTM is dan enkel nog plek voor amusement... Wel heel veel in Holland bedacht, amusement trouwens. Tijdens de eerste blind audition zullen de vier coaches van de Voice van Vlaanderen enkel kandidaten selecteren... op basis van wat ze horen en niet op wat ze zien. Een nieuwe aflevering van Zot van Vlaanderen, vrijdag. Ja, en dat Zot van Vlaanderen, dat is dan weer de lokale Ik hou van Holland... Ook heel populair is trouwens Tegen de Sterren Op. Dat is zeg maar de tv-kantine, met imitaties van bekende Vlamingen. De enige echte Bart Peters! Uh, ja. Ik ben vandaag zo fier als uh, een pauw met een gouden... Ja, hij lijkt goed hoor. En ook Nederlandse dramaseries als Moordvrouw en Divorce... worden uitgezonden in Vlaanderen. Ja, vroeger keek de Vlaming naar Nederlandse zenders... en nu zenden ze het gewoon zelf uit. Ook succesvol bij de buren... Manneke Paul de Leeuw. Hartelijk welkom, dames en heren, Live op TTM. Hallo allemaal, welkom bij Manneke Paul. En we hebben geweldig veel mails gekregen via Manneke Paul. Ja, hier in Nederland lijken we even op Paul te zijn uitgekeken. Maar in Vlaanderen krijgt hij juist een hoop waardering voor precies hetzelfde soort programma's. Al is het natuurlijk ook wel zo charmant... dat Paul niet altijd alles weet over Vlaanderen en haar inwoners. Want ja, wat was bijvoorbeeld ook weer de geaardheid... van de Vlaamse zanger Willy Sommers? Als ik jou zie, denk ik dat ik geen sobere jongen ben. Toch wel? Ja. Mijn vrouw heeft het ooit eens gedaan zo... Vrouw? Ja, met mijn vriendin. Ja. Heb jij een vriendin? Ja. Wat ja. dacht je? Dat jij... Uh... Nee. Over geaardheid gesproken, vorige week is ook nog eens... de Vlaamse versie van Karo's uit de kast gestart. Ja. Nick, jij was zowel op meisjes als op jongens. Dat is heel lang een twijfelgeval geweest. Ik droomde nog eigenlijk meer van zo'n huisje, tuinje, kindje, hè, vrouw. Eh. Dus het heeft toch een tijdje geduurd voor al je dit voor jezelf komen. Ja, ja, ik heb het er nu nog, nog wel moeilijk mee, maar ik voel me er wel beter bij. Ja, en dat is allemaal op VTM. Bij de Vlaamse SBS-zenders is dan weer geen enkele Hollandse show te zien... Want die groep is pas overgenomen door productiehuis Woestijnvis. Zeg maar het Vlaamse talpa. En die verkopen hun ideeën liever aan ons. Bijvoorbeeld Wie is de Mol, Man bij het Hond... en de Vlaamse tv-hit De Slimste Mens. Waarvan nu een variant loopt... De slimste gemeente, waarin burgemeesters tegen elkaar strijden. Dag, burgemeester Thijssen van Kortesen. U hebt daarnaast ook een advocatenkantoor, hè? samen met uw vrouw. Jullie zijn onder andere gespecialiseerd in echtscheiding. Ja. Eh? Dat, dat is toch zo? Stel dat ik wil scheiden, kan u mij dan, kan u mij dan uw vrouw aanbevelen? Ze is uh, goed. En, uh, Ze is goed, en als advocaat? Hè? Heel dat goed. Ook. goed. Ja, en net als bij ons trekt ook het Vlaamse SBS niet heel veel kijkers... De Vlame kijkt bijvoorbeeld veel liever naar de kopie van Man bij het Hond bij de VRT... dan het origineel bij de SBS-zender. Heel apart. Ja, en ook in Vlaanderen moeten programmamakers steeds meer bezuinigen. En daarom komen er ook steeds meer vlaams nederlandse co-producties. Zoals bijvoorbeeld Expeditie Robinson en So You Think You Can Dance. Ja, op die manier groeien onze landen op de buis toch weer een klein beetje naar elkaar toe. Naar tv kijken met Ron Vergouwen. En als u meer over de recensie van Ron wil weten... Kassie, kijk op onze site deperstribune.nl, staat ter beschikking. Een goede Likens, vraag vraagje is binnengekomen van uh, luisteraar Henk... of je nog wat in Nederland gaat doen op tv. Ja, ja ik, uh, um, ik weet niet juist wanneer de eerste uitzending is. Ik denk op 16 april. Bij BNN uh, ben ik een van de deskundigen. We zijn met uh, twee psychologen, therapeuten. En we begeleiden koppels die eigenlijk problemen hebben in hun relatie. Um, om het oneerbiedig te zeggen, de vrouw levert haar man in en zegt... Kijk, hier de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Kijk eens of je er wat mee kan. En dan uh, pakken wij die koppels een beetje aan. We volgen ze, we geven ze een paar opdrachten. En, en we beoordelen. En de beste mag iedere week naar huis. En zo proberen we acht koppels op het juiste spoor te krijgen kijk Dus dat is, dat is Nederland, BNN, de allerslechtste aller echtgenoot. Wat ga je nou op de rest van deze zondag doen? Is dan de Ronde van Vlaanderen toch weer het hart? Van, ja, ik ga zo meteen hart? naar mijn ouders toe. Samen met mijn vader de, de koers zien binnenkomen, zoals onze papa dat zegt. En dan rijd ik straks naar de kust, want ik moet morgen aan de kust fietsen. Ik oh, ga je. voor het eerst in mijn leven, oh Johan, ga je niet mee? Johan Boskamp. <laughs> die is ja ook uh, aangeschoven. wat dikke banden moeten er zijn. Dan, uh. <laughs> nee, omdat het weer iets in Afrika is. Ja. Wij gaan voor het magazine in het magazine gaan we door Benin, een Afrikaans land, fietsen. Voor het goede doel. En ik heb nog nooit op een fiets gezeten. Dus ik ga morgen voor het eerst met van die klikpedalen en alles zo'n echte pro-racefiets opstappen. Dus ik ben eens benieuwd. Ja, en ook nog even napraten over de inhoud van de mis... die je ouders hebben beleefd deze ochtend. Oh, of dat sla je maar over Ik denk dat ik dat maar over ga slaan. Ja. Nee. Ja. Nou ja, Jan zit naast je. Johan Boskamp gaat volgend uur mee praten. Ja, ze heeft al uitgelegd. Jan, jullie kennen elkaar ja. Ja, van de reis naar Afrika voetbaltijd vroeger, of niet? Dat heeft ze nog niet verteld. Ah, ja. ja, dat is het. Ja, Onder jouw leiding? Ook? Nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee spijtig. Niet maar, anders ik word... had ik daar mijn vak kunnen van maken, in plaats van seksologie. Goed, goedele. Dankjewel dat je hier wilde zijn op deze uh, zondagochtend. Terug naar het uh, Vlaamse land. Brussel, Halle, voor dat gebied. Ja. Dank je. Dankjewel. Uh, en u hoort hem al even. Uh, Jan-Johan Boskamp, het komend uur. Tot zo dadelijk.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 Met 24 uur mobiliteitsgarantie en een bovengarantie voor 12 maanden... kunt u direct zorgeloos genieten van uw nieuwe occasion. Occasions van de Citroën dealer, De enige waar Citroën Select voor staat. Citroën. Creatieve technologie. Ik reis langs de raafelranden van Nederland. Vanavond in de grens naar Oost-Groningen. Land van bloed, zweet en tranen. Er komt niks vandaan, er gaat niks naartoe. Alles is geprobeerd, niets heeft geholpen.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 voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1.